Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Een half miljoen Oekraïners zijn inmiddels gevlucht, dat zegt de VN. Makkelijk gaat dat niet, vooral aan de grens met Polen en Moldavië is het druk en staan mensen soms van 30 uur in de rij. Premier Rutte houdt er rekening mee dat grote groepen Oekraïners de komende tijd naar ons land komen. We moeten ons erop voorbereiden dat een deel van de Oekraïners, die nu hals over kop, huis en haard ontvluchten, naar ons land zal komen. Weg van het geweld, weg van de Russische dreiging. Ik ben er vast van overtuigd dat Nederland en de Nederlanders zich solidair zullen tonen met deze mensen. Iedere Oekraïner die tijdelijk een veilig heenkomen zoekt moet ruimhartig worden geholpen. Intussen gaan de gevechten in Oekraïne door bij een aanval van het Russische leger in de stad Kharkov in het oosten... zijn volgens Oekraïne tientallen doden gevallen en honderden mensen gewond geraakt. De VN maakt zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering. De effecten zijn nog veel ernstiger dan gedacht, staat in alweer een nieuw rapport van klimaatwerkgroep IPCC. En er is maar weinig tijd om blijvende schade door extreme hitte of overstromingen te voorkomen. Collega Helene Ecker. Voor ons land is natuurlijk vooral van belang hè, wat er gebeurt met de grote ijskappen van Antarctica en Groenland. Omdat het smelten daar leidt tot zeespiegelstijging. Nou, volgens het IPCC neemt dat risico fors toe als de aarde verder opwarmt dan anderhalve graad. En eerder werd al bekend dat die anderhalve graad al over ongeveer tien jaar uh, kan worden bereikt. Tientallen studenten van een acteursopleiding in Amsterdam beschuldigen een van hun docenten van seksueel wangedrag. Vooral bij het vak functioneel naakt zou de docent veel te ver zijn gegaan. Studenten zeggen tegen de Volkskrant dat ze elkaar moesten betasten en dat het soms halve pornofilms leken. De docent zegt in een reactie dat er niks verplicht was. Het weer... Het is zonnig en droog met 8 graden op de Wadden en 12 in Limburg. Komende nacht koud en morgen grijs en vooral in de westelijke helft van het land ook nat. Het wordt dan een graad of 8. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A7 Den Oever richting Heerenveen tussen Bresland-Dijk en Kornwerderzand door werkzaamheden 2 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie.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 kom De zonnige sfeer aan het begin van Zandvoort op zaterdag. De, de single van Aswat en Don't Turn Around. Het is even na twee uur een zonnige zaterdagmiddag. Het is heerlijk weer in Zandvoort. Lekker weer om even naar het strand te gaan en te genieten van het mooie weer. Graatje op acht. Dus nou, wat willen we nou nog meer zonnetje erbij? Aswat op de radio met Don't Turn Around. En het eerste uur van Zandvoort op zaterdag naar een enorme... Ja, een, een enorme trieste week wil ik eigenlijk zeggen. En dat gaat volgens mij nog wel eventjes door. We hebben we het over de oorlog in de Oekraïne. Uh, door uh, uiteraard Poetin uh, opgezet. Uh, al daar uh, trieste gebeurtenissen. Uh, Albert Jan, goedemiddag. Uh, goedemiddag. Ja, dat zet natuurlijk ook dit uh, carnavalsweekend... ook weer even uh, in een apart uh, zonnetje... zoals alle activiteiten en, en evenementen. Met uh, dit in het achterhoofd. Uh, dat was wat dat betreft het weekje wel. Ik heb... Uh,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 En ja, ze willen ook nog van het carnavalweekend genieten. Ja, met die coronavirus in hun lijf. Nou ja, ik neem aan dat het voor de andere spelers geldt dan. Dan moeten ze in de eredivisie eens doen. Jongens, ik bedoel even niet, want we hebben carnaval en we gaan carnaval vieren. Maar goed, in ieder geval... we hadden. Nee, er is geen wedstrijd die is verplaatst naar 7 maart om 8 uur s'avonds. Dat is op een woensdag. Op een woensdag, woensdagavond. Ja.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 Uh, maar ja, ook daar zijpelt uh, uh, uh, ja, uh, uh, de oorlog in Oekraïne door. Van, uh, ja, uh, de, met name de Russische uh, coureur bij Haas. Blijft hij of uh, gaat hij weg? Uh, daar hebben we natuurlijk meer nieuws over. Tijdens Pits Report om kwart over vier. De, we kijken ook met één scheef oog naar uh, de televisie. Want uh, de, de, de voorjaarsklassiekers gaan weer beginnen. En uh, dat hebben we natuurlijk over het omloop van het volk. Daar kijken we naar.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 Nee, helemaal in de buurt van Brabant gaan ze helemaal los, hè? Lampengat in al die uh, plaatsen. Die uh, zijn lekker daar uh, carnaval aan het vieren. When I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 I'll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 En ik heb de zomer in mijn bol. Nou, nog even wachten. We gaan eerst nog eventjes richting het uh, voorjaar. Die pakken we ook even mee, uh, Albert-Jan. Maar uh, nu is het tijd voor het uh, nieuws. Want uh, ja, buiten de ernstige situatie in de Oekraïne... is er ook in uh, Zandvoort wel het een en ander gebeurd afgelopen week. Ja, hadden we natuurlijk, konden we, uh, vorige week zondag, afgelopen zondag uh, melden... dat de, de, de storm juni's, uh, junis uh, uh, meeviel wat de schade betreft.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 Things that pass me by on the road that goes up high, and the instant's never near. Hey, there always will be you. Made me do the things I do, though you're far away from me.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 Lutz en Colin, hey, Jordan down under. Het is negen minuten over, half drie, Zandvoort en uh, nogmaals een goede middag. En geniet lekker van het mooie weer hè, wat we vandaag hebben. Graatje of acht, negen op dit moment. In, uh, ja, doordat uh, de wind uh, uit het zuiden of uh, bijna zelfs zuidoosten komt... voelt het zelfs uh, nog uh, iets warmer aan dan uh, dat uh, de thermometer op dit moment uh, aangeeft.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 En dan wordt jouw stem jouw stemmen binnenkort veel makkelijker.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 Veel meer dan je papa dient. Jij en je zusje. Zoals je klaar staat, grote broer.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 Of anders op tv-kanaal 40 uh, digitaal via Ziggo. Ook daar worden de, de debatten live op uitgezonden. Dus uh, de debatten vanaf 1 maart weer een uh, debat. Dan hebben we hebben het over het uh, jongerendebat in het uh, HDMZ-museum. Dat is de eerste uh, volgende. Zandvoortkies.nl, wat Albert-Jan al zei voor uh, meer informatie. En anders onze eigen CFM-app. Wij zeggen goedemiddag en hier is A Real Mother for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 Got the parents line